Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De watertaxi die afgelopen zaterdag tegen een waterbus aanvoer in Rotterdam... ging veel te hard. Dat heeft omroep Rijnmond uitgezocht. Ook hield de taxi te weinig afstand, vertelt deze verslaggever. In principe moet een watertaxi 150 meter voor een andere boot langskruisen. Ja, dat is hier niet gebeurd, want hij is er uiteindelijk tegenaan gevaren. Maar niet alleen dat, hij steekt de vaarweg ook schuin over, is te zien op webcambeelden. Terwijl dat eigenlijk haak zou moeten gebeuren... Uh, zodat de boot zo snel mogelijk van het vaarwater weer weg is en ook zo goed mogelijk zicht heeft. Uh, en dat gebeurt hier dus ook niet. Bij de aanvaring tussen de watertaxi en waterbus raakten drie mensen licht gewond. Meerdere scholen in Flevoland worden extra in de gaten gehouden. Er zijn dreigingen binnengekomen van een schietpartij. Een school in Lelystad blijft daarom helemaal dicht. De politie denkt dat het kopieergedrag is. De afgelopen dagen gingen er ook al dat soort berichten rond in Brabant. Volgens de politie is de kans klein dat er echt een schietpartij zal plaatsvinden. De komende tijd wordt er niet meer gestaakt op het spoor. Vakbond FNV en ProRail gaan weer met elkaar aan tafel om te praten over een nieuwe cao. Medewerkers van de spoorbeheerder waren eerder nog zo ontevreden dat ze door heel Nederland het werk neerlegden. Daardoor reden er op meerdere dagen geen trein in de ochtendspits. En als je denkt dat de ICT-afdeling van jouw werk er een zooitje van maakt... dan moet je maar eens gaan kijken bij de politie. Al tijden is er veel te doen over de afluistersystemen. Daarvan zijn er nu drie. Het eerste systeem is zo oud dat er geen onderdelen meer kunnen worden besteld. Daarom kwam er een opvolger. Maar die doet het niet... Deze NRC-journalist vindt het een bizar verhaal. Omdat het gewoon, ja, excusele -e mo, een clusterfuck is. Ze hebben een nieuw systeem gekocht waar ze al 3,8 miljoen aan besteed hebben... bij het inhuren van externe ICT'ers om dat aan de praat te krijgen. En dat lukt maar niet. En het wordt nog gekker, want omdat het niet lukte om de boel aan de praat te krijgen... werd er in het geheim een nieuw derde systeem gekocht. Maar dat doet het ook niet krijgt krijg mogelijk nog een staartje, want de Tweede Kamer had gezegd dat ze op de hoogte gehouden wilde worden. En dat is niet gebeurd. Heb ik nog het weer? Een wisselend dagje met wolken en af en toe een bui. Maar ook opklaringen met geregeld zon. Het wordt 8 tot 10 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Hey I don't know